9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Nederland is in principe bereid om mee te doen aan de militaire actie van de VN in Libië. Volgens minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft Nederland aangezegd en moeten we nu ook B zeggen. Of Nederland daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren, hangt volgens Rosenthal af van het verzoek dat er gaat komen. We moeten wel over het materieel beschikken waarom gevraagd wordt, zei de minister in het NOS-Radio 1 Journaal. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Noorwegen willen meedoen aan de interventie. Frankrijk was de grote voorvechter van de resolutie die gisteravond werd aangenomen in de VN-veiligheidsraad. Volgens een woordvoerder van de Franse regering is het dan ook logisch dat het land zal deelnemen aan de luchtaanvallen. De resolutie staat dat de VN al het mogelijke moet kunnen doen om de bevolking van Libië te beschermen. Daarmee worden onder meer luchtaanvallen bedoeld, grondgevechten worden uitgesloten. Wanneer de militaire interventie in Libië gaat beginnen is onduidelijk. Volgens de Franse regeringswoordvoerder zal het snel gaan gebeuren. Maar Amerikaanse bronnen zeggen dat het zondag of maandag kan worden. Japan heeft de Verenigde Staten om hulp gevraagd... bij de bestrijding van de nucleaire crisis. De landen zijn in overleg over de bijdrage die de Amerikanen kunnen leveren. Japan slaagt er niet in de oververhitte reactoren... van de Fukushima-centrale goed te koelen. Met hoogwerkers en brandweerwagens wordt er zoveel mogelijk water opgespoten. Het is gestopt met het afwerpen van water uit helikopters. De stralingsniveaus rond de centrale zijn onverminderd hoog. Dat is ook het geval op een afstand van 20 tot 30 kilometer... waar de bewoners nog niet weg zijn. De Verenigde Staten hebben hun burgers en militairen opgeroepen... op minstens 50 kilometer afstand te blijven. In Tokio valt de situatie nog altijd mee. Daar zijn alleen licht verhoogde concentraties gemeten. Naar verwachting zal het nog weken duren... voor de situatie in de beschadigde reactoren onder controle is. In Japan is om 14 minuten voor 7 een minuut stilte in acht genomen. Het was toen precies een week geleden dat de aardbeving plaatsvond die de verwoestende tsunami veroorzaakte. De top van ABN AMRO krijgt over vorig jaar geen bonus. Dat staat in het jaarverslag. Het besluit vloeit voort uit de beloningsregeling van ABN AMRO die strenger is dan bij die van andere banken. In de variabele beloningsregeling staat dat alleen bij winst bonussen kunnen worden uitgekeerd. Daarom moet Topman Zalme doen met zijn salaris van 7,5 ton. De andere leden van de Raad van Bestuur verdienen 6 ton. Gisteren was er in de Tweede Kamer verontwaardiging over de beloning van de top van ING. Topman Homme krijgt een bonus van 1,25 miljoen euro. De beloning is in lijn met de code banken. ING maakte vorig jaar wel winst ruim 3 miljard euro. Voormalig president Aristide van Haïti keert vandaag na zeven jaar ballingschap terug naar zijn vaderland. Aristide is vanuit Zuid-Afrika onderweg naar Port-au-Prince. Hij zegt dat hij niet wil terugkeren in de politiek, maar zich wil bezighouden met de wederopbouw van Haiti na de aardbeving van vorig jaar. Aristide was twee keer president van Haiti en week in 2004 uit naar het buitenland, na wekenlange protesten. De VS denkt dat de terugkomst van Aristide leidt tot verdeeldheid in het land en dat hij invloed heeft op de presidentsverkiezingen van zondag. De nieuwe president van Haiti wacht een zware taak. De wederopbouw na de aardbeving verloopt moeizaam. Er is een grote cholera-epidemie. Het weer bewolkt, vrijwel overal droog. Vanmiddag vooral in het zuiden regen. Bij een matige noordwestenwind wordt het 6 graden in het noorden en 10 graden in het zuiden. In het weekend en de dagen daarna is het een stuk zonniger en wordt het een graad of 10.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 NOS Radio in Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De resolutie is er tegen het regime van Gaddafi. De naam ook 1973. Het is een resolutie die de bevolking van Libië moet gaan beschermen. Wat zijn de implicaties en wie doen er mee? Nederland? Jazeker, Nederland is bereid om mee te doen aan de militaire actie van de VN in Libië... ...zei minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken eerder vanochtend in onze uitzending. Hij reageerde op die VN-resolutie die vannacht is aangenomen. Het is niet alleen de no-fly zone, het is ook uh, inderdaad al het andere wat nodig is... ...om de burgers en de grondgebied van Libië te beschermen tegen een dreigende aanval. Dus dat geeft ook andere mogelijkheden, onder meer ook over zee... Uh, het is uh, wel zo dat er uh, uitdrukkelijk in de resoluties vastgelegd. dat er geen buitenlandse bezettingsmacht in Libië mag uh, zijn. Nee, geen legerschoenen op de grond. Nee, zo is dat. En Roosdal, uh, er komen aanbiedingen binnen. En uh, natuurlijk de Fransen die gaan deelnemen. Ook Noorwegen heeft aangeboden daaraan te willen deelnemen. Heeft Nederland al een besluit genomen? Nee, wij, wij, uh, wij, wij bekijken dat. Uh, het is zo dat natuurlijk nu uh, in eerste instantie. Uh, behalve de landen die u noemt ook uh, van grote betekenis is de betrokkenheid en een actief aandeel van landen uit de Arabische regio. Het is de Arabische Liga geweest die ja. uh, ook tot mijn vreugde uh, heel erg sterk heeft aangezet tot deze resolutie en tot het aannemen ervan. En er wordt natuurlijk dus ook gekeken naar, naar landen uit die regio zelf. Ja. En is Nederland bijvoorbeeld wel gevraagd? Nederland, wij hebben, tot nog toe is er geen verzoek gekomen, maar het gaat natuurlijk bij dit soort dingen wat anders. Uh, er wordt uh, geconsulteerd, dat gebeurt in allerlei hoeken. Uh, u weet ook dat uh, in, in het verband van de NAVO, hoewel de NAVO uitdrukkelijk niet, dus niet genoemd wordt in die resolutie, er dus staat geen misverstand over, maar in de kring van de NAVO wordt natuurlijk altijd ook gekeken naar of landen, wat kunnen leveren en hoe dat dan moet en wanneer? Mm -hmm. Wat zouden, want willen we toch even verder met u over filosoferen? Wat zouden we kunnen als land? Wat zouden we kunnen bijdragen? Nou, kijk, eh, als het gaat om het, om het eh, bijdragen met met eh, militaire middelen, welke dat dan ook zouden mogen zijn. Dan, uh, dan geldt natuurlijk dat dat in eerste instantie een zaak is van mijn collega Hille. Ja, van begrijp ik Defense. maar. Daar heeft u ja, het vast nee, al wel een keer met hem over gehad. Natuurlijk heb je het daar wel met elkaar over. Maar datgene wat ik, en dat wil ik u wel zeggen... wat ik gisteravond laat nog met hem heb doorgesproken... Ja. dat is dat, dat het nu precies op dat punt zo is dat we dat uh, rustig moeten bekijken. Uh, er zijn natuurlijk allerlei, allerlei mogelijkheden. Ja, het meest voor de hand liggend uh, is natuurlijk uh, het sturen van F-16's. Nou dat dat daar daar ga ik bij op dit moment absoluut niet over uitlaten. Ja, nee, daar was ik al bang Want, voor. Ja. <laughs> daar was u al bang voor, dat begrijp ik. Dus het is een vraag tegen, misschien een beetje tegen beter weten in, maar eh, er zijn natuurlijk tal van, tal van zaken die spelen, en eh, dat, dat kan lopen van, van het inzetten van militair materieel, tot het ter beschikking stellen van, van de, van de know-how. Kortom, eh, daar, het is op dit moment nog te vroeg om van Nederlandse zijde te zeggen, dit kunnen we doen, dat kunnen we doen, eh, dit Moeten we doen, dat moeten we doen. Vindt u het wel, meneer Oostra, van belang dat iedereen iets bijdraagt? Dat het met z'n allen gebeurt? Kijk, op het moment dat je A zegt, moet je ook B zeggen. Laten we het, laten we het dan maar huiselijk zo zeggen. Ja, dus als u nee, gevraagd van, wordt, nee, dan zegt u ja. Dat hangt af van het verzoek en van, van de aard van het verzoek en van de inhoud van het verzoek. Want als ons bijvoorbeeld zou worden gevraagd om iets te leveren wat wij niet in huis hebben, of wat nee, we gewoon vanwege het. het feit dat we zaken elders al in operatie hebben, eh, niet kunnen leveren, ja dan houdt het op. Maar nogmaals, wie A zegt, moet eh, B zeggen. En eh, Nederland is eh, van meet af aan voor die no-fly zone geweest op basis van een zogeheten adequaat volkrechtelijk mandaat, dat is er nu. Dus uh, uh, het is nu even afwachten. Ja, even afwachten en even over nadenken. Maar uiteindelijk, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Zijn minister Roosentaal eerder deze uitzending. En dat heeft, hoe dan ook, consequenties. Hoe denken de vakbonden over een eventuele missie in Libië? Gaan we over hebben met Jan Kleijan, voorzitter van de ACOM onder andere. Nick Kleijan, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u heeft het gehoord, wie A zegt, moet ook B zeggen. Nederland was altijd voor uh, ingrijpen in Libië. Weliswaar niet met uh, de voeten op de grond, maar wel vanuit bijvoorbeeld de lucht. Um, hoe kijkt u aan tegen zo'n missie? Nou ja, euh, kijk, het kabinet moet daar een beslissing in nemen en die heeft daar een discussie met de Kamer over. En ja, heeft, maar u heeft er ook een mening over, denk ik. Wat zegt u? U heeft er vast ook een mening over. Ik? Nou ja, ik, ik ben daar makkelijk in als het kabinet besluit dat Nederland meedoet aan, uh, aan uh, het uitvoeren van die vn resolutie Dan is dat zo en dan zal Nederland daar uh, defensiepersoneel of defensiematerieel voor inzetten. Ja, maar daar zit het hem juist. Kan dat? Nou ja, kijk, we hebben net oensman achter de rug. Er staat een politiemissie aan te komen in Kunduz, die de nodige, het nodige vergt van de Defensieorganisatie, maar wat ook heel belangrijk in deze is, de komende bezuinigingen van een miljard, met in mijn beleving meer dan 10.000 gedwongen ontslagen. En ik ben van mening dat als dat geëffectueerd wordt, dat Nederland niet meer in de positie is om aan zo'n operatie deel te kunnen nemen, omdat er denk ik gewoon heel hard gesneden moet gaan worden in de organisatie. Wim van den Burg van de militaire vakbond AMFP, goedemorgen ook. Goedemorgen. Kan de Nederlandse krijgsmacht een extra belasting aan volgens u? Dat zou ongetwijfeld kunnen, want waar we nu over spreken... dat is met name denk ik acties vanuit de lucht. Ja. Uh, daar is op dit moment voldoende capaciteit voor. Maar natuurlijk ben ik het met collega aan eens... Uh, dat de mogelijkheden van defensie niet onbeperkt zijn. We zijn op dit moment nog actief uh, op verschillende locaties... En, uh, in het licht van de komende bezuinigingen maken wij ons wel veel zorgen over het feit... Uh, of de krijgsmacht er nog voldoende kan bieden voor de vraag die op dit moment leeft als het gaat om veiligheid. Want uh, heel veel mensen denken dat interne en externe veiligheid twee verschillende dingen zijn. Maar we zien uh, vandaag uh, de dag uh, dat dat absoluut niet zo is. Nee, zegt... en dat de uh, defensie op een goeie, goed niveau houden absoluut noodzakelijk is. Zegt u dan van als we hier aan mee gaan doen, stel dan in ieder geval die bezuinigingen uit? Nou, wat Nou, Het kabinet zich en elk parlement zich moet realiseren dat op het moment dat je dingen afschaft dat het jaren, misschien zoveel tientallen jaren duurt voordat je iets terug hebt. En de veiligheidssituatie kan van op de ene op de andere dag veranderen. Dus ik vind niet dat je moet gokken met veiligheid. Niet met interne veiligheid, maar ook zeker niet met externe veiligheid. Even naar meneer Kleijan nog. Wat voor consequenties moet volgens u dat B-zeggen hebben? Nou, dat B-zeggen moet hebben dat je dus, wat het kabinet zelf wil... een, een multi-inzetbare krijgsmacht overeind houdt. En ik vrees dat als dat een miljard bezuinigd moet worden, dat wij die multi-inzetbare krijgsmacht gewoon helemaal niet meer hebben. En Nederland op dat moment dus ook gewoon niet meer mee kan doen. Zo simpel is het. Nee, dus inderdaad, zoals uw collega ook zegt, die bezuinigingen kunnen dan niet doorgaan als B gezegd wordt. Nou ja, wij vinden dat die bezuinigingen gewoon helemaal uh, idioot zijn. Want er zijn al vele miljarden bezuinigd op de defensie. Maar je ziet hier dat de ambities die uh, de politiek heeft volstrekt niet stroken met de financiële middelen die ze bereid zijn beschikbaar te stellen voor zo'n organisatie. Ja. Meneer Van den Burg, mee eens? Ja, he. Absoluut. Uh, wij zijn wat dat betreft uh, als bonden, denk ik, uh, zitten we op hetzelfde niveau. En dezelfde opvatting als het gaat over de bezuiniging op defensie. Wim van den Burg van de AMFP en Jan Kleijan van de AACOM. Heren, hartelijk dank. We spraken eerder al even met Arjen van der Horst in Londen, want dat probleem van die bezuinigingen, dat hebben ze ook in Groot-Brittannië. Hoe zit dat eigenlijk in Frankrijk? Want Frankrijk was een van die andere initiatiefnemers, naast Groot-Brittannië, van de resolutie die nu in de Veiligheidsraad is aangenomen. Um, in Parijs, correspondent Frank Renaud. Nou Frank, vertel het, maar zijn ze tevreden in Frankrijk? In Frankrijk zijn ze uitermate tevreden. Frankrijk was natuurlijk met, Britten, met de Britten degene die het initiatief heeft genomen voor deze resolutie. Dus dat die er nu door is, daar zijn ze erg blij mee. De Franse regering heeft zelfs vanochtend bekendgemaakt... dat de luchtaanvallen heel snel, mogelijk al binnen enkele uren zullen plaatsvinden. Dat zei regeringswoordvoerder François Barouin. De Franse die in de voorzicht van deze vraag... zijn natuurlijk coherent met de militaire Doe die Wij als Fransen hebben het initiatief genomen, dus wij zel, zullen zelf ook mee gaan doen aan die luchtacties, zegt regeringswoordvoerder Barouin. Die ook nog eens benadrukt trouwens, dat het niet om een bezetting van Libië gaat, dat daar geen twijfel over bestaat, maar over een militaire actie die bedoeld is om het volk te helpen. Maar Frank, als je dat zo hoort, dan krijg je de indruk dat de boel al warm staat te draaien. De boel staat ook absoluut al warm te draaien. Alleen zei diezelfde regeringswoorden vanochtend ook... ik ga hier natuurlijk nu niet vertellen wanneer en hoe we gaan toeslaan. Maar dat het op enorm korte termijn binnen nu en enkele uur dus staat te gebeuren... dat is wel duidelijk. En ze hebben in Frankrijk geen problemen met bezuinigingen... en inzetbaarheid van de krijgsmacht? Die discussie speelt in Frankrijk helemaal niet. Frankrijk heeft het voortouw genomen sinds een week al ongeveer om deze resolutie door te krijgen. Sarkozy, de president, was er als eerste bij om het verzet in Libië te herkennen. Toen is het lobby internationaal begonnen. Dus deze missie moet uitgevoerd worden. Je hoort ook wel Frank dat uh, het ook een beetje wordt overgelaten aan de landen in de regio. De Arabische landen, die zijn ten stelde, ook voor, hebben er ook voor gepleit. Dan moeten ze ook meedoen. Willen de Fransen daar niet even op wachten? Absoluut. Daar is vannacht al overleg over begonnen. Premier François Fillon heeft dat gisteravond al bekendgemaakt. Hij zei, zodra die resolutie erdoor is... nemen wij binnen een aantal uren vannacht nog contact op... met en onze Europese partners. En er is overleg geweest tussen Sarkozy en Obama. Maar ook met de Arabische Liga. Want voor de Fransen is het van het grootste belang... dat de Arabische Liga hierin gekend wordt ook. Nadat nou, zij natuurlijk ook hadden opgeroepen... tot zo'n vliegverbod boven Libië. En dat de Arabische landen ook mee gaan doen. Want ze zeggen, het speelt in hun regio. Het is het belangrijkste dat de Arabische landen zelf meedoen ook met de acties. In ieder geval gaat Frankrijk meedoen. Frank Renaud hoorde u vanuit Parijs. We gaan het zo dadelijk hebben over premier Rutte... want die heeft de pers verkeerd geïnformeerd. En dat gaat over Libië. Hoe dat zit hoort u zo dadelijk. Eerst maar eens naar een hele rustige ochtendspits. Er. Heel rustig, ja, dat klopt. <hijen> en die, die hele rustige ochtendspits is ook alweer op zijn retour... De langste file staat nog wel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen afrit Soest en afrit Bunschoten 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, En dan weer over Japan. Daar komt eigenlijk niet zo heel veel nieuws op het ogenblik vandaan. De situatie in de kerncentrale is onverminderd zorgelijk, maar stabiel. Dat verandert dus niet zoveel. En de mensen in het rampgebied hebben het onverminderd zwaar. Heel zwaar. En dus zijn de mensen die terug zijn gekeerd uit Japan... mensen met een dubbel gevoel. Joris van der Kerkhoff. Ja, een enorm dubbel gevoel. Bart Benschop en Leontien Liefering, kunstenaars, kunstenaars in residence... zouden in totaal drie maanden in Japan gaan werken aan een, aan een kunstproject... en zijn na twee weken uh, teruggekomen. Waarom hebben jullie nou uiteindelijk besloten om terug te gaan? Want je wilde helemaal niet. Uh, nee. nee, we hadden heel erg graag onze residency daar willen afmaken... Uh, maar het belangrijkste was toch wel dat de constante dreiging... van het verder escaleren van de problemen met de kernfabrieken... dat dat toch wel het punt was om onze spullen te pakken en weg te gaan. De aardbeving zelfs. Jullie zaten in Tokio. Jullie hebben hem wel heel goed gevoeld. En de mensen om jullie heen ook. Maar de aardbeving was niet de reden om te gaan. Nee, dat was niet de directe reden. Het bleef wel een dreiging dat dat toch zou kunnen zich herhalen. Er waren ook heel veel naschokken. Er zijn in totaal meer dan 300 naschokken geweest in Japan. En, maar goed, op een gegeven moment was die situatie in die fabriek zo uh, precair en zo uh, alarmerend... dat we toch besloten hebben om maar te ja. En Konden jullie daar dan voldoende informatie bij elkaar krijgen... om ja, die beslissing echt gestoeld te, te krijgen? Ja, we hadden natuurlijk CNN en uh, het internet met allerlei... Uh, nieuwssites, Nederlands zoals Engeland en noem maar op, ook de Japanse. En we hebben natuurlijk met de ambassade contact ge gehad, een aantal keren. En ja, die bleven wel heel vaag en uh, ja, bijna irritant diplomatiek. Was er een plan? Want ja, aardbevingen die, die zijn er wel vaker in, in Japan. Had u het idee dat er dan, in, dan, dan een plan was bij de ambassade van dat het anders kon? Um, nee, daar kwamen we eigenlijk niet goed achter. Um, zij wilden elke keer niet op de zaken vooruit lopen, dat werd elke keer gezegd. En als wij vroegen van, uh, ja, maar moeten we dan wachten tot er een meltdown is... voordat jullie iets gaan ondernemen? Nou, dat, daar wilden ze gewoon absoluut geen uitspraken over doen. En op het moment dat wij besloten van, nu willen we eigenlijk toch wel heel graag terug... hebben we geprobeerd om een vlucht te boeken... maar het was heel moeilijk telefonisch om contact te krijgen met de vliegmaatschappij... En zij vertelde toen ook dat zij in dit, dit geval... niet zoveel meer voor ons konden betekenen. Dus dat voelde niet echt prettig, moet ik zeggen. En we vragen ons ook wel echt af... Van of er nou werkelijk ook echt een duidelijk plan heeft gelegen. Mooi, hè? De, de, de manier van uitdrukken, dat genuanceerde nu. Dat kwamen jullie in Japan zelf ook tegen. Uh, jullie hebben veel contacten daar, daarop gedaan. Uh, als het allemaal weer rustiger is... volgende maand weer verder werken aan jullie projecten daar... Ik denk volgende maand niet. Nee, zo'n artist in Residence uh, heeft ook gewoon een strak programma waarin uh, de, ja, de maanden verdeeld zijn voor de verschillende kunstenaars. En ik, wij vragen ons ook wel heel erg af of het over een paar weken weer gewoon normaal is. Ik bedoel, het is nog lang, het gevaar is nog lang niet geweken. We hebben voorzien hoe het zich ontwikkelt, hè. En ja, het kan nog een tijdje gevaarlijk blijven. daar. Ja. Nou, dan zitten jullie hier in augustus in, in Den Haag? En die vrienden daar, die uh, zitten in alle onrust uh, daar. Hoe, hoe is, is, dit, is dit al in woorden te vatten, dat gevoel? Nou ja, ik heb, ik heb wel een aantal mensen benaderd... Uh, met ja, zeg maar een soort uh, uh, ja, verzoek om, om ja, weg te gaan. <laughs> maar goed, ja, daar, die Japanner is ja, gewoon heel anders. Die, die, die, die vindt dat hij daar moet blijven... om ja, met elkaar daarvoor te gaan staan... En, gemeenschapsgevoel is groot. Daar. Dank jullie voor jullie verhaal. Joris van der Kerkhof was vanochtend bij Nederlanders... die zeer betrokken zijn bij Japan. Het is tien minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Premier Rutte, daar zouden we het over gaan hebben. Want die heeft de pers verkeerd geïnformeerd op zijn persconferentie van vrijdag 4 maart. Wat was er toen ook alweer? Nou, dat was de dag nadat bekend werd dat de drie Nederlandse militairen gevangen waren genomen in Libië. Rutte zei toen dat de fractievoorzitters waren ingelicht over de mislukte evacuatie. Via de zogenaamde commissie Stiekem. We hebben een briefing gegeven aan de fractievoorzitters in het kader van de commissie Stiekem. Daar kun je dat ook doen, omdat daar harde afspraken over gemaakt zijn over de totale vertrouwelijkheid van die gesprekken. Ik heb zelf de eer gehad die commissie een tijdje voor te zitten en daarvoor ook er lang lid van te zijn. Er zijn harde afspraken, daar houdt men zich ook aan. En verder is het risico van briefings, hoe vertrouwelijk ook, is altijd het risico dat dingen toch weer naar buiten komen. In Den Haag, Joost Vullings. Joost, maar Rutte heeft dus de Kamer verkeerd geïnformeerd en dus is die commissie stiekem niet geïnformeerd? Nee, die commissie Stiekem is niet geïnformeerd. Hij heeft overigens, overigens niet de Kamer uh, verkeerd geïnformeerd. Hij heeft de, de pers, uh, de, oh, de burgers, niet verkeerd geïnformeerd. Ja, ja, ja, of, ja, is, staatsrechtelijk dat, is dat nogal. Maakt dat, dat heel ja, erg uit. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus maar goed, uh, toen hij daar dus achter kwam, uh, en dat was pas uh, afgelopen weekend, geloof ik, via NRC Handelsblad. Uh, nou ja, dus zag hij toch genoodzaakt. een briefje gisteravond aan de Tweede Kamer te sturen. Uh, waarin hij zei dat deze mededeling ten onrechte gedaan is. En uh, nou ja, die fractievoorzitters zijn dus inderdaad niet door die commissie Stiekem officieel de commissie inlichtingen en veiligheidsdiensten. Daardoor zijn ze niet ingelicht. Uh, toen niet en nooit niet. Maar goed, met deze brief wil hij een, een, een einde maken aan de resterende onduidelijkheid, zoals hmm. hij het zelf noemt. Nou, hoe kan zoiets nou gebeuren, vraag ik me dan af. Ja, dat vroeg ik me ook af. Dus dan, dan bel je met de EV RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst. En die zeggen ja, eigenlijk weten we het niet. Ja, we gaan, we gaan er maar vanuit. En dat is ook zo. Dat de premier echt in de veronderstelling was... dat zijn collega uh, van Defensie, Hans Hille, de Kamer had bijgepraat. Uh, want anders zeg je natuurlijk niet. Ik bedoel, er zijn geloof ik tien fractievoorzitters, hebben we in, in Nederland. Ja, je kan wel zeggen dat je daar een gesprek mee hebt gehad. Maar als dat natuurlijk niet zo is, dan komt dat altijd uit. Dus je kan, je, je kan niet zeggen van hij stond daar bewust. Nee, een precies. beetje de, de feiten te verdraaien. Dus ja, het is gewoon een beetje, beetje zorg Zo, eigenlijk ja. dat hij dat gedaan heeft. Ja. Ja. Maar trok er niemand van die fractievoorzitters dan aan de bel? En zegt, nou, ik nou lees ja, in de krant dit en ik weet van niks. Nou ja, ik geloof ook niet dat dat, want op het moment dat hij die opmerking deed... ja, dan is dat natuurlijk de, de, de, ook niemand van de journalisten denkt dan dat is niet gebeurd. Ik bedoel dat, ja, dat is dan gewoon een mededeling. Ja. En, het, en het balletje is pas vorig weekend gaan rollen. En toen zijn er wel fractievoorzitters geweest. Die dachten van, nou, dit willen we toch wel even uit de lucht hebben. Dus toen is er wel wat druk gezet op, op Rutte van, nou, neem het even echt een brief aan de Kamer echt helemaal uit de lucht. Want ja straks ontstaat de indruk dat wij meer weten dan, dan, dan we kunnen zeggen. En dat is ook vervelend, want straks heb je een debat in de Tweede Kamer. En uh, ja, dan willen ze, fractievoorzitters soms ook juist niet geïnformeerd zijn. Want ja, als je geheime informatie hebt, die mag je niet gebruiken in een ja. debat. Nou ja, dus die indruk, die indruk mocht niet uh, ontstaan. Hey, nog eventjes naar Rosentaal van zonet. Uh, we spraken hem en hij zei, wie aan zich moet ook B zeggen... over die uh, missie mm -hmm. naar Libië um, en de resolutie die is aangenomen. Hoe, hoe is nu de procedure verder? Want in principe, dat zei hij ook bij ons... gaat uh, de minister van Buitenlandse Zaken natuurlijk niet... over de inzet van uh, militair materieel. Nee, nee ja, officieel is het natuurlijk uh, dat de minister van Defensie... maar daar gaat het kabinet over. Dus ik denk dat dit, een, een, zoals dat dan heet, een artikel 100-procedure is. Dus het kabinet moet het er eerst over eens zijn. Zouden we eventueel uh, willen deelnemen aan het de handhaven van die No-Fly Zone? Ja. We moeten ook natuurlijk nog officieel gevraagd worden. Ja, precies. Uh, dan moet er volgens mij een artikel 100-brief naar de Kamer worden gestuurd... en daarover gedebatteerd worden. En dan pas kunnen we officieel meedoen. Dus dat, uh, als we gevraagd worden, duurt het nog wel even. Goed. Joost, dank je wel weer. Vijf van half tien, dit is het NOS Radio 1 Journaal. De Raad van Bestuur en het topmanagement bij ABN AMRO krijgen geen bonus over vorig jaar. De bank, die in staatshanden is, maakte vorig jaar geen winst. En dus mogen er volgens de gedragscode voor banken geen bonussen worden uitgekeerd. We praten met economieredacteur André Meinema. André, geen winst, geen bonus, zo eenvoudig is het? Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk. En zelfs is ABN nog een beetje strenger voor zichzelf dan de code bank eigenlijk voorschrijft. Want de code bank zegt, als je geen winst maakt, mag je geen bonus uitkeren. En als je dus winst maakt, dan kun je bovenop je basissalaris, je salaris, een variabele beloning, een bonus uitkeren. maximaal Jaar salaris. En ABN Amro heeft zichzelf eh, opgelegd dat bij ons dat geen 100% is, maar maximaal 60%. Dus dat eh, onderstrepen ze nog een keer extra. Maar zo simpel is het eigenlijk. Ja, Gerrit Salm die krijgt een jaarsalaris van 7,5 ton bruto. De andere leden van de Raad van Bestuur krijgen 6 ton eh, op jaarsalaris bruto. En eh, dat is het dan. Geen salaris, eh, geen bonus bovenop het salaris, want ze hebben vorig jaar verlies gedraaid. Weliswaar had dat alles te maken met reorganisatiekosten... En de, en de afschrijving van de verkoop van dat afgedwongen deel van de bank... Ja. Maar ja, eh, onder de streep een dikke min van 400 miljoen en nog wat. En dus geen winst en dus geen bonus. Dat geldt niet voor ING, dat uh, hebben we gisteren ook vernomen. ING heeft wel winst gemaakt en dus ook uh, een bonus. Er was veel ophef over hè? in de Tweede Kamer. Ja, dat is een hoop commotie geeft dat. Uh, het salaris ligt ook aanmerkelijk wat hoger bij die ook veel grotere bank... dan ABN Amro Fortis. Uh, dan, dan, uh, dus die krijgt ook een salaris van 1,3 miljoen. Ja, en dat ophef was met name dan op het feit dat hij nog een bonus kreeg van 1,2 Half miljoen. De grote man, hè, Homme. Ja. ja eh, waardoor het, ja, de, de perceptie ontstaat van... Eh, dat is wel heel erg veel graaien. Dat is een beetje het probleem in de, in de hele discussie. Er is niks fout gegaan. Ze hebben keurig binnen de lijntjes gekleurd van de code banken. Eh, dat is ook allemaal afgesproken. Ze zijn er nergens overheen gegaan. Maar het oogt gewoon naar de buitenwereld toe... als zijnde ervan, moet het nou zoveel? En is het niet graaien? En is dat niet naar je toe halen? Ja, niks fout. Maar het, eh, het, het, het oogt niet fijn. Het nee. ook niet lekker. Nee, dus nou. het, is echt, het heeft met beeldvorming te maken. Allemaal. Vooral, ja. ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Dan de eerste Nederlanders die het golfstaatje Bahrein ontvluchten. Die komen vandaag aan op Schiphol. Twee dagen geleden riep het ministerie van Buitenlandse Zaken de 500 Nederlanders op. die in Bahrein wonen en werken om het eiland te verlaten. Al weken vechten bevolkingsgroepen daar met elkaar. Uh, Mary Broekhuizen en haar gezin hebben hun huis daar achtergelaten. want het geweld kwam iets te dichtbij. En ze zitten nu tijdelijk in een hotel in Abu Dhabi. Peter van der Meerschout sprak met haar. Zoals zoveel westerlingen in het Golfstaatje Bagrijn... werkt Thijs, de man van Meri, in de olieindustrie. Het was een hectische week. Thijs zat in Saoedi-Arabië, Meri op een conferentie acht uur vliegen van huis... en de drie kinderen, tieners, werden ondertussen door de huishoudster opgevangen. Afgelopen dinsdag gaat het mis in Bahrein. Een demonstratie wordt door de politie hardhandig neergeslagen. Meri krijgt dan bericht van haar oudste zoon. Ik kreeg een sms in mijn telefoon dat uh, de school ging sluiten en er, of, en er stond uh, ouders die hun kinderen uh, willen ophalen mogen komen uh, en wie niet blijft de school open tot het eind van de dag. En toen heb ik onmiddellijk mijn man gebeld, want die werkt uh, dus in uh, LGB, in Saudi-Arabië. En ik wist dat de kinderen op school zouden zitten die dag en ik belde mijn man op en ik zei uh, er is iets gebeurd, ik weet niet wat, want ik had geen toegang tot het uh, nieuws zo gemakkelijk. Um, ik ga alsjeblieft uitzoeken wat er is gebeurd. En toen kreeg ik ook onmiddellijk een sms van mijn zoon. Uh, die is 18. En die uh, SMS me. Die zei, mama, je moet me bellen. En toen heb ik hem uh, gebeld. Ik ben uit de ruimte gelopen uit de raadconferentie. En ik heb hem gebeld. En toen, uh, uh, toen bleek inderdaad dat er in de regio... vlakbij de Universiteit van Bareijn... waren uh, schermutselingen uitgebroken. Dus, uh, en toen heb ik in overleg met mijn man besloten dat hij... Uh, terugkomt uit Ljubil om in ieder geval in Bahrein bij de kinderen te zijn... en dan van daaruit maar kijken hoe de situatie zich uh, ontvouwt. Wat hebben u achtergelaten in, um, in Bahrein? Een poes met drie poten. Uh, die, uh, dat is onze poes, dat is uh, Dreyfus uh, Bin Faisal, die woont daar nog. en uh, Een hele grote bak met voer en een huishoudster met sleutel van ons huis... Um, voor de rest, ja, alles wat we hebben, onze hele inboedel. Uh, uh, mijn echtgenoot heeft een prachtige motor gekocht. Die staat daar in de woonkamer trouwens. Want uh, die vonden we geen goed idee als die buiten stond. Uh, het enige wat ze hebben ingepakt is al hun schoolboeken. Die waren klaar. Die had ik, al, ik had allemaal al evacuatiepakketjes met de kinderen gemaakt... voordat ik naar Kuala Lumpur uh, vertrok deze week. Dus dat was wel voorbereid. Denk u nog, uh, nog terug te kunnen keren... Ja, ik, ja, we hopen het uiteraard wel. Dat is het cliché antwoord dat we dat hopen. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik dacht tot nu toe steeds, ach ja, met een paar dagen, misschien met één of twee weken zijn we terug. Maar ik heb, als ik naar het laatste nieuws kijk, dan, dan weet ik niet uh, wat de situatie, hoe zich het gaat ontvouwen nu. Dus uh, we moeten nog vier maanden en ik zou het echt fantastisch vinden als we dat met kinderen op een mooie manier nog kunnen afronden. Mary Broekhuizen zit nu nog in Abu Dhabi... maar komt terug naar Nederland. Peter van der Meershout sprak met hem. Het is natuurlijk ook afwachten hoe het verder gaat in Libië vandaag. Of Gaddafi eh, ja, bijvoorbeeld bij Gazi binnen zal vallen. Eh, dat is nog steeds eh, niet gaande op dit moment. We houden u daarvan eh, op de hoogte op Radio 1. En verder natuurlijk ook van al het andere nieuws. Sven Kokkeman, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Dat doen wij ook. En we praten verder met uh, Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken uitgebreid over de beslissing... die nu is genomen. Wanneer gaan de vliegtuigen... nou de lucht in? Uh, wanneer... Uh, hoe zit het eigenlijk met die Nederlanders die daar nog zitten? Waar is de trom gebleven? Wat is nou precies de inzet die aan Nederland wordt gevraagd? Al dat soort dingen. En ook voortbordurend op wat de bonden net bij jullie in de uitzending nee. zeiden. Kan dat eigenlijk wel met die bezuinigingen in het achterhoofd? We vragen ook aan voormalig minister van Defensie, Joris Voorhoeven... of hij denkt dat deze resolutie genoeg is. En aandacht ook voor andere zaken. Financieel directeuren geven wereldwijd hun visie op de toekomst van de economie. Dat en meer zometeen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws door Radio Megens. Het NOS-journaal. Nederland is bereid om mee te doen aan de militaire actie van de VN in Libië. Volgens minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken heeft Nederland A gezegd en moet het nu ook B zeggen. Of het echt komt tot een Nederlandse bijdrage, hangt volgens Roosentaal af van het verzoek dat er gaat komen. We moeten wel over het materieel beschikken waarom gevraagd wordt, zei hij vanochtend. In het NOS-Radio 1-journaal wordt de minister zometeen uitgebreid. Ook in Goedemorgen, Nederlands. Sven zei het al. In Japan is vanochtend om 14 minuten voor 7 Nederlandse tijd één minuut stilte in acht genomen. Het was toen precies een week geleden dat de aardbeving plaatsvond die de verwoestende tsunami veroorzaakte. De situatie rond de kerncentrale in Fukushima is onverminderd kritiek. Alles wordt gedaan om de reactoren te koelen. En de begroting van de EU zal volgend jaar opnieuw stijgen. Eurocommissaris Lewandowski verwacht een stijging van meer dan 6%. procent. Dat zegt hij in een interview met de NOS. Afgelopen jaar verzetten Nederland en Groot-Brittannië... zich tegen de stijging van de begroting. De begroting zou toen met 6 stijgen. Premier Rutte en premier Cameron wisten dat te beperken tot 2,9 Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. ANWB-verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Afrit Bunschoten staat een file van 3 kilometer. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen knoopend Rotterpolderplein en knoopend Raasdorp ook 3 kilometer. En op de A10 Ring Amsterdam-Oost richting Den Haag... Uh, daar is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. We praten uitgebreid verder met de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal. Hoe gaat de VN-resolutie tegen Libië? Nou, precies in zijn werking. Is deze resolutie voldoende? Voormalig minister van Defensie, Joors Voorhoeven, gaat daarover praten. Gaat iets beter met de economie, maar het Europees noodfonds... kan geen stabiliteit garanderen, zeggen financieel directeuren wereldwijd. En het ochtendhumeur van Cisca Dresselhuis, het is bijna drie over half tien. Dit is Caro, Goedemorgen Nederland. Roy Hirkens is vanochtend in Breda. De kogel is door de heilige hartkerk al 25 jaar een krakersbolwerk. Maar nu moeten de krakers er echt uit. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. De Europese Unie staat dus achter het VN-besluit om een vlieggebot in te stellen boven Libië en de bevolking met alle noodzakelijke middelen te beschermen. Dat hebben de president van de Europese Unie, Herman van Rompuy, en de buitenlandschef Catherine Ashton vandaag in een gezamenlijke verklaring laten weten. Eerder liet minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken al weten buitengewoon blij te zijn met deze uh, beslissing. Meneer Rosenthal, goedemorgen. Goedemorgen. We horen u eerder op deze zender, maar we praten wat uitgebreider uh, verder. Uh, waarom heeft het zo lang geduurd? Het was niet eenvoudig om uh, de uh, verschillende leden van de Veiligheidsraad... achter deze resolutie te krijgen. En u weet ook dat uh, met name China en Rusland ernstige bezwaren hadden. Ook uh, Duitsland uh, was niet erg uh, voor. En uh, het is er dus op uitgedraaid dat uh, tien leden voor waren vijf uh, onthouden hebben. Ja. Maar goed, ook in de Europese Unie heeft het vrij lang geduurd... want afgelopen week was er een Europese top... en toen had de Franse president Nicolas Sarkozy al voorgesteld... om de verzetsraad in Libië te um, uh, erkennen uh, en die Gaddafi te verdrijven. En toen was er ook geen unanimiteit in Europa. Nee, dat is volstrekt duidelijk. Daar, daar, daar is ook geen, uh, geen enkel misverstand over. Uh, Sarkozy uh, uh, erkende uh, donderdag vorige week die uh, Nationale Transitieraad in uh, Benghazi, terwijl de andere leden van de Euro Europese Unie van mening waren... dat en dat is ook in de conclusies toen uh, vastgelegd... Ja. dat die raad uh, een gesprekspartner is, maar ook niet meer dan dat weer. Ja, uh, Kiever Hofstad, leider van de, de uh, Liberalen in het Europese parlement... zegt gisteren in onze uitzending... ik word doodziek van de tra traagheid van Europa. U ook? Uh, ik, word, uh, ik, word niet, ik word niet doodziek van de traagheid van Europa. Het is van belang om nu te constateren dat de Veiligheidsraad uh, unaniem, dus de internationale gemeenschap unaniem, ja. deze heldere resolutie heeft aangenomen. Goed. Volgens de Fransen zal, uh, uh, laten we zeggen, de uitwerking van die VN-resolutie binnen enkele uren van start gaan. Kunt u dat bevestigen? Uh, ik kan bevestigen dat de Fransen dat hebben gezegd. En kunt u ook bevestigen dat het zo is? Nee, want uh, uh, dit, dit is een zaak die nu uh, uh, ter voorbereiding ligt bij in allerlei consultaties. Zoals ik het nu heb begrepen is het zo dat de Verenigde Staten, het uh, Verenigd Koninkrijk, dus Engeland, Frankrijk, uh, met elkaar bezig zijn. Dat de Italianen... Uh, zeggen een luchtmachtbasis op Sicilië ter beschikking te hebben. Dat zijn het soort van zaken die spelen en uh, hoe het zit met de precieze ins en outs van de planning, voorbereiding en wat men dan ook gaat doen, wat we ook gaan doen, dat is allemaal nog uh, onderdeel van, van gesprek. Maar het, kan, het zou best kunnen zijn dat de, uh, dat de Fransen en de, en de Britten uh, snel zijn met uh, het in de lucht brengen van vliegtuigen. Ja, hebben wij als Nederland aangeboden dat ook te doen? Uh, er, laat ik het zo zeggen, wij hebben geen verzoek nog tot nog toe gekregen. Nee, maar hebben wij uh, een aanbod wij, gedaan? Nee, wij, wij, uh, wij, hebben, wij hebben geen aanbod gedaan. Ik heb wel gezegd, en dat, dat, uh, dat is natuurlijk duidelijk... Wij, wij zijn van meet af aan zijn wij voor een no-fly zone geweest... op basis van een... Zoals dat zo plechtig heet, adequaat volkerechtelijk mandaat. Nou, ja. dat is er via de Verenigde Naties. Ja. En dan zeg ik, wie A zegt, moet ook B zeggen. Ja. Wat dat B dan inhoudt, is een kwestie van nader praat. Hebben wij vliegtuigen die dat kunnen doen? Uh, er zijn natuurlijk vliegtuigen die iets kunnen doen... maar of uh, die vliegtuigen hiervoor zullen worden ingezet... dat is op dit moment niet aan mij om uh, daarover uitlatingen te doen. Nee, maar we gaan toch geen uh, akkoord sluiten met bondgenoten... van als het nodig is helpen we en dan willen we ook B zeggen... zonder dat we hebben uitgezocht of het überhaupt ook kan... B zeggen, kan, kan variëren. Daar zit een grote bandbreedte in, dat moet u ook begrijpen. Um, er, zijn ja, vele, toch... nee, kijk, er zijn vele, vele landen die, uh, die zich achter deze resolutie hebben gesteld. Ja. Uh, laat ik om te beginnen toch even op dat punt ook in alle duidelijkheid tegen u zeggen... dat natuurlijk een heel belangrijk punt is, en dat is van meet af aan ook aan de orde geweest... dat je bij deze no-fly zone uh, boven Libië alleen dan kunt zeggen dat dat zal goed gaan... wanneer ook bijvoorbeeld de Arabische landen, de Arabische... Liga daar een actief aandeel in neemt. Ja. Dat is ook een, een, een drijvende kracht achter deze resolutie ja. geweest. De Arabische Liga heeft eerder al gezegd voor zo'n vliegverbod te zijn. Gaan ze dan ook actief deelnemen met, met uh, straaljagers bijvoorbeeld? Ik mag, ik mag aannemen en ik mag ook hopen dat dat het geval zal zijn. Maar weet u dat niet dan? Ik heb, ik heb begrepen dat er een aantal landen zijn van de Arabische Liga... die uh, wat dat betreft uh, in zijn voor een dergelijke operatie. Maar uh, ik kan nu op dit ogenblik niet zeggen welke landen dat precies zouden zijn. Nee. Maar goed, het klinkt toch een beetje als... we zijn het nou inhoudelijk met elkaar eens... maar we weten nog niet precies hoe we het gaan doen. Er, er, zijn, er zijn op tal van punten, uh, ook bijvoorbeeld binnen het, na, binnen het verband van de NAVO... is er natuurlijk uh, aan, gedaan aan wat dan in dat jargon heet contingency planning. Dus je plant vooruit... voor het geval dat je iets moet gaan doen. Met andere dus woorden, is, er ligt wel degelijk een militair plan. Er liggen verschillende. er zullen ongetwijfeld verschillende scenario's liggen. Ja. En, en dat, dat is natuurlijk ook een onderwerp geweest van bespreking in de informele uh, NAVO-raad ja. die er uh, vorige week is geweest. Ja, en wat is de rol van Hans Hille, de minister van Defensie, daarin geweest? Want die zal ook gepolst, gepolst zijn. Aan Hans Hille zal het natuurlijk zijn om te bepalen als wij, als we zouden willen leveren op een verzoek van, van uh, anderen. Uh, dan is het aan hem om te bepalen of wij ook kunnen leveren. Ja, en, en daarvan en... zeggen de militaire vakbonden vanochtend in het Radio 1-journaal: dat gaat niet met een met, met miljard bezuinigingen als we ook nog naar Koenders willen. Nou, dat, zijn, dat zijn dus typisch de zaken die wij uh, onderling moeten bespreken en die ik met Hillen zal bespreken, maar die we ongetwijfeld ook in brede verband binnen het kabinet ministerraad zullen aan de orde hebben. Ja. Is Libië voor u en het instellen van die no-fly-zone zo belangrijk dat u desnoods geld uit uw eigen begroting wil beschikbaar stellen voor defensie? Uh, ik ben er op dit ogenblik nog niet aan toe om te gaan praten over wie wat gaat betalen. Ja, maar dat moet je, toch eerst, je moet toch wel weten of je het kan betalen... voordat je militairen gaat inzetten? Of gaan we ze zomaar inzetten en dan zien we wel wanneer de rekening komt? Uh, waar, waar we het op dit moment over hebben... is een bandbreedte voor de, voor de steun aan, aan, deze, aan deze uitvoering van de resolutie. Ja. Die gaat van het inzetten van militaire middelen... Uh -huh. tot aan uh, bijvoorbeeld het inzetten van uh, geavanceerde uh, know-how... die wij in huis hebben. Wat voor een genoos... Ge ge ge uh, um geavanceerde know-how, pardon? Oh, dat, kan, dat kan heel veel zijn, dat kan, dat, kan, uh, dat kan communicatieapparatuur zijn... dat kan satellietcommunicatie zijn, van alles en nog wat. U bedoelt dat we ook een paar duikboten die kant op zouden kunnen sturen? Ik, ik ga me niet bewegen op het, op het trein van de militaire, van de militaire deskundigen. Uh, daar ben ik niet voor uh, in dit ambt terechtgekomen. Goed. Um, hoe is het eigenlijk met die 20 Nederlanders die nog in Libië zitten? Uh, de Nederlanders die in Libië zitten, zitten op, op uh, plekken waar het, uh, waar het uh, relatief veilig is. En uh, belangrijk is dat zij uh, zelf uh, vinden dat ze daar ook uh, kunnen blijven. Juist. Uh, er hoeft dus niet weer een linkshelikopter die kant op om ze daar weg te halen? Ik ga daar niet over praten met u op dit moment. Waarom niet? Omdat wij, zoals u ook weet, ik hoor, ik hoor u lachen door de, door de microfoon. Het is een vraag tegen beter weten in. Dat is waar. Uh, ja, precies. Maar... Uh, wij, wij komen over die, uh, die uh, evacuatieoperatie met de links... Uh, komen wij met een brief naar de Kamer yeah. uh, na het weekend. En uh, uh, daar laat ik het voor dat onderwerp bij. Ja. Uh, toen de premier twee weken geleden uh, op zijn wekelijkse persconferentie... zei dat de commissie stiekem uh, was geïnformeerd over die... Uh, uh, uh, evacuatieoperatie met die linkshelikopter... waar daar die drie Nederlandse militairen vastkwamen te zitten. Wat dacht u toen? Uh, uh, toen dacht ik even niks, want ik, ik hoorde die uh, opmerking van hem niet. In, uh, ik, ik, ik volg niet elke keer... Het, uh, uh, de persconferentie van de minister-president... Ja, u wordt nee, heel goed zeker, is op de hoogte gehouden nee, van alles wat de premier zegt. Uh, uh, de premier heeft, heeft uh, meen ik gisteren, heeft die, uh, duidelijk uh, gemaakt... Dat, dat hij zich vergist had. En, ja. en uh, dat is gewoon zo. Ja. En, en het is, het is buitengewoon prettig om uh, te werken met een premier... die op een bepaald moment, wanneer iets kennelijk niet... Uh, wat door hem gezegd is, kennelijk niet juist is... dat hij dat dan ja. gewoon zegt. Ja, zo is en, het. En Simpel. En buitengewoon vervelend misschien ook dat hij op zo'n gevoelige kwestie als hij dan kennelijk iets verkeerd zegt tijdens een persconferentie. Nou, dat... dat uh, uh, Je kunt uh, ook gewoon uh, ja zeggen. Iedereen, iedereen kan dat... zich een keer vergissen. Ja. Goed. <laughs> Goed. Uh, ook, daar, ook daar lacht u over, hoor ik. Nou ja, ik, u, u prijst de premier omdat hij altijd zo duidelijk antwoord geeft. Dan stel ik u een vraag. Ja, ja <laughs> hij, hij, heeft daar dus, hij heeft daar dus ook heel duidelijk antwoord op gegeven. Yeah. Heeft u zich vergist? Ja, ik heb me vergist. Goed. Um, nou zei uh, gisteravond uh, in Pauw en Witteman het cda kamerlid Henk-Jan Ormel... Uh, dat het vergat hij majesteit Tromp alweer weg is in Libië... of bij Libië, voor de kust van Libië. En klopt dat eigenlijk? Weet u dat? Uh, bij mijn weten klopt dat. Ja, en is dat niet ontzettend onhandig als we nou net met luchtacties gaan beginnen? Uh, u u uh, verbindt nu... Uh, uh... De resolutie van de Veiligheidsraad, dat doet u heel, heel intelligent. Hartelijk dank. Complimenten daarvoor. Dank u. Die verbindt u dus nu meteen met datgene wat wij eventueel zouden kunnen doen eh, met een aandeel in die eh, uitvoering van de resolutie. Maar daar ben ik dus op dit moment nog niet aan toe. Goed. Is het denkbaar overigens dat die VN-resolutie zich straks ook uitbreidt naar eh, Bahrein, Jemen, Jemen Syrië? Uh, alles is denkbaar, maar ik, ik, ik, ik denk dat we het op dit moment echt moeten houden... bij, uh, bij de zaken in uh, Libië. Dat is echt van, van de hoogste prioriteit. Uh, wat betreft uh, bijvoorbeeld Bahrein, uh, geen, geen enkel uh, misverstand daarover. De situatie is daar uh, zeer turbulent, zeer riskant ook. En uh, de internationale gemeenschap zet dus alles op alles... Ja. om uh, de Bahreinen te bewegen tot dialoog tussen... Maar goed, als de de Saoedische veiligheidstroepen die daar actief zijn op de bevolking gaan schieten, hebben we per saldo toch hetzelfde, uh, dezelfde situatie als wat Gaddafi in Libië heeft gedaan. Daar moet u toch rekening mee houden, zou ik zo zeggen, of niet? Waar, waar, waar wij uh, altijd mee beginnen is met de stevige bewering dat, en, en, en vaststelling dat geweld tegen demonstranten niet kan. Nee. Dat, dus... is, dat is duidelijk. En uh, waar het om Bahrein gaat, is het een uh, is het zo dat de Bareinse regering uh, de uh, Saoedi's en de Verenigde Arabische Emiraten... hebben gevraagd om uh, met uh, soldaten de brug over te komen. Letterlijk, als ik het goed heb begrepen, ja, de brug zeker. over te komen. Duizend ja. Saoedi's, vijfhonderd ja. uh, uh, soldaten van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is op zichzelf geen goede zaak. Uh, want waar het om moet gaan is dat de Bareinse regering... met de Sjiïten uh, tot een uh, redelijk vergelijk komt en ja. simpelweg ook daar een klein sprankje van een Arabische lente introduceren. Maar zou u de bedreiging, als je het zo zou willen noemen, het de politieke, de politieke dreigement aan willen dat ieder regime in dat deel van de wereld dat zijn militaire middelen inzet tegen zijn bevolking een vergelijkbare resolutie kan verwachten als nu bij Libië is gebeurd? Uh, ik ben daarvoor voor bijvoorbeeld Bahrein nog niet aan toe. Goed. Nee. Uh, laatste vraag over Libië. Uh, want Gaddafi heeft inmiddels in die week die, uh, die nodig was... om diplomatiek allemaal tot overleg te komen en tot een beslissing te komen... enorm veel terrein gewonnen. En heeft dus uh, steden weer teruggewonnen op de opstandelingen. Uh, is de resolutie niet gewoon ook te laat? Ik, ik, ik, ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat de resolutie niet te laat is. En... Ik, ik ontleen een sprankje hoop, maar het is echt... Uh, en u moet mij daar niet aan houden als het toch weer morgen anders zou blijken te zijn... maar ik ontleen een sprankje hoop aan de uh, opmerking van de zoon van Gaddafi. U kent hem wel, Saif. Nou, niet die, persoonlijk, hoor. Die, maar... die, uh, die uh, uh, heeft uh, gezegd dat de belegering van Benghazi een dag wordt uitgesteld. Yes. Uh, je mag toch hopen dat op een bepaald moment zelfs ook... Uh, Gaddafi en zijn regime... Uh, uh, nog even een moment van verstand uh, laten blijken. Oegi Roosentaal, minister van Buitenlandse Zaken. Ik dank u zeer. Goedemorgen. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Tweede Kamer heeft een motie van afkeuring van de SP... tegen minister Hans Hille van Defensie verworpen. Wat is het verschil precies nou tussen een motie van afkeuring... en een motie van wantrouwen? Hoogleraar Staatsrecht Douwe-Jan Elzinga heeft het antwoord. Bij een motie van wantrouwen, als die door de meerderheid van de Tweede Kamer wordt aangenomen, dan moet de minister zijn ontslag indienen. En daar is geen enkel ontsnappen dan meer aan. Wordt de motie van afkeuring door de meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen, en dan is dat wel heel vervelend voor de minister. Dan wordt zijn beleid afgekeurd. Maar dan hoeft dat niet meteen dwingend te leiden tot het, het ontslag, de ontslagindiening van de een, van een minister. Dat is het belangrijkste verschil. En een motie van afkeuring is natuurlijk toch ook wel een heel hevig, hevig middel. Een minister moet niet al te veel moties van afkeuring aangenomen krijgen. Want dan komt zijn positie toch ook wel daadwerkelijk in gevaar. En dan hebben we ook nog een motie van Treurners En die is nog een stukje ongevaarlijker. Het antwoord kwam van hoogleraar staatsrecht, de oude Jan Elzinga. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Nederland. voor uw minuut. Ranking de nieuws. Terug nu naar Breda. Roy Heerkens. Een bouwlamp zie ik staan op het altaar. Beeldjes. Lege flesjes zie ik staan. Een asbak vol met peuken. Een caravan staat er zelfs in de kerk... Koelkast, oude magnetron, duiven he, heb ik hier al zien vliegen. Maar de vier krakers die hier wonen in de Heilige Hartkerk aan de Baronilaan Bar in Breda... die moeten binnen twee dagen deze kerk verlaten. Dat heeft de rechtbank beslist. En als jullie dat niet doen, wat dan? Uh, de rechter heeft een uh, dwangsom opgelegd, wat, uh, zoals de eigenaar heeft uh, geëist. Uh, omdat ze denken dat er een spoedeisend belang is uh, voor ja. het vertrek. En hoeveel is die dwangsom? Uh, het gaat om 500 euro per persoon per dag. 500 euro per persoon per dag. En gaan jullie vertrekken? Nou, we wachten eerst de dagtekening van de uitspraak uh, sowieso af. Daniel is dat woordvoerder namens de Krakers hier. Vier Krakers wonen er nu in de kerk. De Krakers hebben met allerlei spullen hier hun eigen onderkomen gemaakt. Een van de Krakers woont letterlijk midden in de kerk. Er is al begonnen met de restauratie van de kerk. De voorgevel en de toren staan al geruime tijd in de stijgers. De restauratie ligt nu stil, want wordt geblokkeerd door, uh, door de Krakers. Er is een kraakverbod in Nederland. Wat kunnen jullie nog bestuurlijk juridisch doen... om te voorkomen dat jullie hier weg moeten? Uh, nou, Er zijn nog allerlei vergunningsprocedures die, die doorlopen moeten worden... voordat uh, eventueel met de sloop van het achterschip uh, begonnen kan worden... zoals uh, de eigenaar uh, wenst. Uh, en dan zullen wij uh, met al die maatregelen zullen wij proberen... om de sloop van het achterschip uh, te voorkomen. Nou, de, de gemeente wel... wil... Ik wil nog wel even bestrijden dat de restauratie al begonnen is. Die stijgers zijn er ooit geplaatst uh, vanwege uh, structurele problemen met de kerk. En de restauratie uh, is... Uh, uh, eigenlijk nog niet uh, gestart. Okay, nou, de gemeente die wil het monument wel zoveel mogelijk behouden. behouden hè? De gevel en de toren die blijven overeind. En uh, ja, de eigenaar, woonzorg, die wil dan de rest slopen en uh, appartementen neerzetten. Dat is toch prima? Uh, nee, uh, deze kerk uh, wordt al 25 jaar behouden voor sloop. En het is een uh, uniek monument. Uh, zodoende, ja, het, zou, het, zou, het zou eeuwig zonde zijn, ook voor het uh, hele straatbeeld van de Baronilaan En uh, als, als een unieke kerk binnen Breda en zelfs binnen Nederland... Als uh, uh, zelfs al maar een gedeelte van het gebouw gesloopt zou worden. Ja, de Heilige Hartkerk heeft al sinds 86 geen religieuze functie uh, meer hier. Uh, 25 jaar al een krakersbolwerk. En die krakers hebben natuurlijk ook een direct belang dat die kerk uh, niet wordt gesloopt. Want ze wonen hier. Helen Helene Westhof moet ik zeggen. U woont een paar deuren verderop. Ja, u maakt zich ook zorgen om de sloop. Ja, absoluut. Want dit is uh, cultureel erfgoed, wat je nooit meer terugkijkt. En bovendien zijn er al twaalf kerken in uh, Breda gesloopt. Dus uh, van deze tijd, uh, van de uh, Rooms-Katholieke Kerk, is eigenlijk deze kerk nog de enige die in Breda staat. U voert al vijf jaar actie om, uh, om sloop te voorkomen. Maar ja, de rechter die weegt het belang van woonzorg Nederland zwaarder dan de cultuurhistorische waarde. ...van de kerk voor Breda. Nou, de uh, cultuurhistorische waarde is uh, absoluut bewezen. Het zou, het zou anders geen rijksmonument zijn geworden. Dus wat dat betreft... Uh, ja, de gevel en de toren. De gevel en de toren. Maar, de, zeg maar er zijn prachtige glas-in-loodramen glas van Colet. En dan heb je schitterende houten tonggewelven... En die zijn uniek en enig in Nederland. Bovendien de stedenbouwkundige positie van de kerk. Daar is alles op afgestemd. Ja, maar wat vindt u er nu van? Want het is nu een zootje hier in de kerk. Het is een kwestie van doorheen kijken. Het is een zootje in de zin van er staan spullen. Maar als dat leeg is, dan ziet het er totaal anders uit. Oké, okay, nou veel succes met uw strijd. Dank u wel. Zij Roy Herkens. Straks, die half, de schaatstempel, moet naar Den Haag, vindt de PVV. Eerst nu Joris Voorhoeven, die was minister van Defensie van 1994 tot 1998. En uit die tijd kent hij ook het begrip no-fly zone van dichtbij, weet u nog wel, in toenmalig Bosnië, eh, waar toen de oorlog eh, bezig was in de oorlog op de Balkan. Meneer Voorhoeven, goedemorgen. goedemorgen. We hebben contact omdat we doorpraten over die uh, veiligheidsresolutie die is aangenomen door de Veiligheidsraad. Wat is uh, uh, in het kort uw opvatting over die resolutie? Is die voldoende? Het is een buitengewoon goede resolutie. Uniek dat dat tot stand is gekomen. Dat China en Rusland geen veto hebben uitgesproken. Uh, maar nu komt het erop aan uh, het snel waar te maken. Omdat de resolutie ertoe leidt dat uh, Gaddafi zijn offensief tegen het verzet zal versnellen om uh, een militaire actie van anderen ter bescherming van de burgerbevolking voor te zijn. Ja, die gaat natuurlijk niet wachten totdat de Fransen en de Britten vliegtuigen de lucht in hebben gestuurd... om zijn eigen vliegtuigen uit de lucht te schieten. Uh, nee, Gaddafi zal proberen zo snel mogelijk met tanks in de straten van Benghazi te zijn. En dan is laat voor een effectieve ingreep om de bevolking te beschermen. Ja. De tank- en panzerwagenformaties die op weg zijn naar Benghazi... zullen in de woestijn vanuit de lucht moeten worden uitgeschakeld. Ja. Er staat in die resolutie van vannacht... lidstaten mogen alle noodzakelijke maatregelen treffen... om burgers op grondgebied in Libië te beschermen. En in de volgende zin staat het is uitgesloten... dat in Libië een buitenlandse bezettingsmacht wordt gelegerd. Met ja. andere woorden, grondtroepen gaan we er niet naartoe sturen. Nou, uh, het woord is bezettingsmacht. En dat uh, sluit niet uit dat uh, bijvoorbeeld als Egypte daartoe bereid is... er luchtdoelafweer uh, wordt geleverd uh, om de... Uh, om het verzet te uh, helpen beschermen. Uh, Egypte uh, is een van de Arabische staten die ook hebben aangedrongen op een no-fly zone en op maatregelen ja. ter bescherming van de bevolking. Dit is de gelegenheid voor niet alleen Egypte, maar allerlei andere lidstaten van de Verenigde Naties om hun woorden waar te maken. Ja, maar goed, de vraag is dus of die Egyptenaren dat gaan doen. Uh, en dan moeten ze dus ook snel zijn. Uh, en dan he, ongeveer namelijk vandaag moeten ze dan uh, dat geschud richting Benghazi. Wat toevallig ook nog in het oosten ligt. Dus dat is uh, ja. uh, vlak naast de deur, zou ik maar zeggen. Ja. Hoewel dat toch ook nog wel weer een eindje rij is hoor. Dat heb ik begrepen vanuit Cairo. Een soort van uh, ja. Amsterdam-Zuid-Frankrijk. Het zijn grote afstanden. Uh, maar met vliegtuigen zijn die snel te overbruggen. Ja. Uh, en waar het vooral op aankomt, is dat Frankrijk uh, dat het meest in aanmerking komt. Uh, en ook uh, het verzet uh, politiek heeft erkend, nu direct actie onderneemt vanaf zijn eigen luchtmachtbasis in het zuiden van Frankrijk. De vraag is of je het alleen met uh, een no-fly zone en vliegtuigen kan doen. Um, hoe eerder je uh, een uh, luchtoverwicht uh, over die uh, stukken van Libië hebt, hoe beter. Hoe beter voor het verzet, hoe beter voor de burgerbevolking. Um, als men erg lang wacht, en zoals ik zei, Gaddafi's zijn tanks en panzerwagens en mitrailleurs in de straten van Benghazi en andere steden heeft... dan worden het man op man gevechten van straat tot straat. En dan kun je met um, bommenwerpers en helikopters niet veel meer doen. Nee, Dus je moet echt snel handelen, anders dan heeft het eigenlijk helemaal geen zin. Het is cruciaal dat de aanvallende troepen van... Kadhafi uh, de weg wordt afgesneden. Juist. Uh, ik zei aan het begin van dit gesprek... ...dat u het begrip no-fly-zone van dichtbij kent... ...want dat was ook boven Bosnië toen uh, destijds... Uh, ...onderwerp van gesprek. Het heeft ja. in ieder geval niet verhinderd... ...dat uh, de moslim en klavisch ...waar wij toen voor verantwoordelijk waren, gevallen is. Dus ja. met andere woorden, het is geen garantie op succes. Nee, dat was een uh, verkeerde no-fly-zone... ...omdat daar een dubbele sleutel op zat... ...die pas veel te laat werd omgedraaid... ...door de Verenigde Naties. En de steun die uh, de bevolking... Van Srebrenica en de Nederlandse Blauwhelmen kregen. kwam veel te laat. toen de Servische militairen al in de straten van Srebrenica waren. Dat was een symbolische actie van de VN. om te laten zien dat men toch nog iets had gedaan. Ja. Maar het hielp niet. Nu nou. is de gelegenheid. Uh, en dan heb ik het over vandaag. Ja. Uh, om uh, de bevolking van Libië te helpen. Goed. Dan hoorden we eerder deze uitzendingen vanochtend ook al bij de collega's van het Radio 1-journaal. Uh, minister Rozentaal van uh, Buitenlandse Zaken. Uh, die zei: Wie A zegt, moet ook B zeggen. Dat betekent uh, volgens mij in de volksmond gewoon dat als er een beroep op je wordt gedaan. dat je dan ook levert. Wat dan ook. Uh, en nu zeiden de bonden vanochtend. in datzelfde Radio 1-journaal. dat uh, uh, dat helemaal niet kan met bezuinigingen van 1 miljard. Um, die bezuinigingen uh, verhinderen niet dat wij een uh, moderne en uh, operationele koninklijke luchtmacht hebben als uh, bondgenoten van Nederland op ons een beroep doen... ...om mee te doen, zie ik geen redenen in die bezuiniging om daar nee tegen te zeggen. Uh, Nederland heeft een behoorlijk omvangrijk en moderne F-16-vloot. Ja. Dus dat moet gewoon op zijn eigen merites worden besloten door dus de, zegt, de regering. Dus u zegt, uh, ook al moeten we een be miljard bezuinigen... ...ook al zijn we net terug uit Uruzgan en ook al gaan we naar Kunduz zo'n no-fly-zone uh, no en daar een beetje bij helpen met een paar F-16, dat moet kunnen. Dat kan Nederland zeker. Dat vergt, vergt een politiek besluit van het kabinet. En dat is vandaag bij één Joris Voorhoever, oud-minister van Defensie. Ik dank u wel. Tot St uw dienst. Tot ziens ook. Dag. Um, straks, dames en heren, het gaat iets beter met de economie... maar het Europese noodfonds ge geeft helemaal geen garantie op stabiliteit... zeggen de financieel directeuren wereldwijd. En Tialf moet naar Den Haag, vindt de PVV. Allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland... naar de reclame en het nieuws met Dorald Megens. Tot zometeen. Blijf bij ons hier op 1. Iedere vrijdag in de gids.fm, The Flat. Een reportageserie over de wijk Vollenhoven in Zijst. Toen ik binnenkwam en het uitzicht had, toen dacht ik, dit is het, dit is de plek. Op één vierkante kilometer woont en leeft daar arm en rijk, jong en oud, allochtoon en autochtoon. Nederland in het klein. Als het blijkt altijd dat een brievenbus uh, zo helemaal uitpeilt... dan is er meestal wel iets aan de hand. Wat houdt de inwoners van de flat bezig? Waarom maken jullie deze filmpjes nou? Nou, om het imago zeg maar, van het volover naar uh, boven te laten stijgen. Straks tussen 11 en 12 in de gids.fm. De flat. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. In Nederland weten we...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 BMW maakt rijden geweldig. Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Dit is Radio 1.